1 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Minister Donner van het CDA is een geschikte opvolger van Herman Tjenk Willink... als vice-president van de Raad van State. Dat heeft voorzitter Peetoom van het CDA gezegd in Met het oog op morgen. Het is voor het eerst dat de partij openlijk een naam noemt voor de functie. De PvdA'er Tjenk Willink vertrekt op 1 februari. Hij is dan 15 jaar vice-president geweest van de Raad van State... De procedure voor zijn opvolging lijkt vertraging op te lopen. Premier Rutte had toegezegd dat direct na het zomergeces... een procedure zou worden gestart met een advertentie. Maar die is nog niet verschenen. De koningin is de voorzitter van de Raad van State... maar de vicepresident heeft de dagelijkse leiding... en wordt daarom vaak omschreven als onderkoning van Nederland. Minister van Binnenlandse Zaken Donner moet met een voordracht komen. Als hij zelf kandidaat is voor de functie... zal een andere minister de voordracht overnemen. Een jongen van 12 uit Vlaardingen is bij het aansteken van een stuk vuurwerk zijn hand kwijtgeraakt. De jongen vond een rookvakkel tijdens een voetbalwedstrijd tussen twee amateurclubs uit Vlaardingen. Hij zou zijn gewaarschuwd om het vuurwerk niet aan te steken, maar volgens toeschouwers negeerde de jongen dat en was er een harde knal te horen. De wedstrijd werd direct na het incident gestaakt. De jongen van 12 is naar het Erasmusziekenhuis in Rotterdam gebracht. In de eredivisie heeft Rode JC thuis maar net gewonnen van NAC met 4-3. Vitesse heeft voor het eerst het seizoen thuis punten laten liggen. In de Gelgedoom eindigde de wedstrijd tegen Herenveen in 1-1. En FC Utrecht versloeg op eigen veld RKC Waalwijk met 3-0. Het weer vannacht helder, maar ook kans op dichte mist. Vooral in het westen. Het koelt af naar 6 graden. Overdag volop zon en temperaturen van 20 tot 24 graden. Dat zover het NOS Journaal. Dan daar weer bij de verkeersinformatie. Da 2, Maastricht richting Eindhoven tussen Uremond en Borren... is de weg dicht door een ongeluk. Daar 30, Ede richting Barneveld tussen Ede Noord en Industrieterrein Harselaar. Daar staat 2 kilometer file door een ongeluk. Tussen de Scherpe zeel en, industrie, en industrieterrein Harselaar is de rechte rijstrook dicht. Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Yeah. BNN. Lust, Sarayra Groenhard. Goedenacht en wat leuk dat je luistert. Ik hoop dat je een glas rode wijn hebt ingeschonken... of als je geen alcohol drinkt, dat je er een lekker kopje thee bij hebt gepakt. Want het is tijd voor je favoriete zaterdagnachtprogramma op Radio 1... over liefde, seks en relaties. Het is tijd voor lust. En we gaan het vannacht hebben over iets wat ik nou vorige week meemaakte. Vorige week zondag was ik lekker met mijn vriend in de stad aan het wandelen. Zondag was toen ook een lekkere dag en uh, we liepen daar heel... Burgelijk, arm in arm, daar kan je hem altijd voor maken, Voordat ze soort burgerlijkheid. Arm in arm liepen we daar. En ik zag twee ontzettend schattige kindertjes spelen. Dus ik zei tegen mijn vrienden, wat zijn dat toch leuke kindertjes, hè? Ik hou ook van kinderen. Ik vind, ze leuker. ik vind de meeste kinderen leuker dan de meeste volwassen mensen die ik ken, omdat ze zijn lekker onbevangen. En het is gewoon leuk om te kijken naar hoe kinderen hun tijd doorbrengen. En mijn vriend keek mij zo aan, zo half verschrikt en half met van die grote ogen. En hij zei... Oh nee, oh nee. Zijn dit die klapperende eierstokken waar ik het altijd iedereen over hoor praten? Dus eigenlijk eierstokken, ik vind kinderen toch altijd leuk? Zeiden die, nee, nee, nee, ik heb dit gehoord en oh en hier moeten we over praten. En dat werd bijna een hele dramatische zondagmiddag. Terwijl ik gewoon twee leuke kinderen zag spelen. En toen dacht ik, ja, ik denk dat er veel meer mensen zijn die dit meemaken. Ik ben 29, dat is dus bijna 30. En het schijnt allemaal te beginnen om en nabij je 30ste. Die klapperende eierstokken, die biologische klok. En de druk en de verwachtingen die daarbij horen. Nou, daar ga ik het vannacht met je over hebben. Over die druk en die verwachting die bij een bepaalde fase in het leven hoort, namelijk die fase dat je je moet gaan settelen, Dat wil de omgeving van je. Je hebt misschien die leuke relatie, die leuke baan, dat leuke huis. Ja, dan dan moet je gaan trouwen en kinderen krijgen, toch? Nou, daar wil ik het met je over hebben. Moet je inderdaad als je in die leeftijdsklasse bent daar serieus over gaan nadenken. Of zeg je net als Daphne Bunskoek die ik ooit interviewde hierover... van nou, ik zie, ik zie helemaal geen leven met kinderen voor me. Ik vind het prima zoals ik er nu aan toe ga. Ik heb het leuk, ik heb een leuk stiefkind... en ik vind dat eigenlijk allemaal onzin, die druk op die biologische klok. Nou, ik wil absoluut van je weten... Hoe jij die biologische klok ervaart. En misschien heb je wel advies voor me. Want ik wist zo 1, 2, 3 niet wat ik moest zeggen tegen mijn vriend. Ik zeg nou, er is niks aan dan, Maar ik ging zelf twijfelen. Ik dacht, is dit inderdaad die biologische klok? Waar ik het altijd al voor Zijn dit die klapperende eierstokken? Goed, daar wil ik het vannacht een beetje over hebben. Sexy onderwerp ook, hè? Klapperende eierstokken. 0800 1121 0800 1121 als je met me wilt praten. Je mag me ook mailen. Dat mag naar lust.bnm.nl. Er wordt heel wat getwitterd. Dat, woord, uh, dat kan je doen bij LustBNN, dus LustBNN. Of @zaraidaatje met een Z en twee A'tjes. Als je rechtstreeks naar mij wilt twitteren. En we hebben, en dat is nieuw en dat vind ik wel ontzettend leuk. Je kan nu ook SMS'en. Dat doe je door uh, naar 9090 te SMS'en. Lust, naam van de show, Spatie en dan jouw mening of jouw korte bericht. Dan komt het hier bij mij binnen. En dan kan ik met je verder praten ook via de SMS. Ik heb nu een plaat klaarstaan van een man die uh, zich niks aantrok... van al die druk en die klapperende eierstokken. Want zij hebben het precies zo gedaan als ze het zelf wilden. En het resultaat is een half Afrikaans dorp, maar ook carrières. Want dat kan dus blijkbaar samen. Seal heb ik klaarstaan met Praying for the Dying. De druk van de biologische klok. Geldt die ook als je een homoseksuele man bent? Of heb je daar dan niks mee te maken? En als het, dan wel, als het dan niet geldt voor die homoseksuele man. Wat is die hele biologische klok dan eigenlijk? Dat werd besproken. Onder mijn collega's, mijn vrienden moet ik zeggen. In Boyd's Bar. Boyd's bar. Ja, dat is wel grappig. Ik heb al maar mij wordt er heel weinig voor mij ook niet. verwacht. Eigenlijk, ik heb natuurlijk omdat ik homoseksueel ben, adopteren ja, voor... ja. nee, maar het is nooit dat ze het enige wat ze wel eens vragen is: van had je geen kinderen gewild? Ik had nog steeds van een lief klein negertje, <laughs> nee, ja, de maar nee, maar ja, dat dat dat ja, maar de, ik vind het ook niet echt van ze zeggen gewoon nee. nee, ja, dat klopt, uh, ja. Voor mij wordt er, ik merk wel. Ik word dus uh, 30 volgende week. Oh. Oh. Ik dacht oh. Ja, ja. En ik merk wel dat er nu, uh, sinds ik ben gaan samenwonen, dat mijn schoonmoeder misschien wel wat uh, meer verwacht. Inderdaad richting kinderen en mijn ouders misschien ook wel. Dus dit zeg maar al die clichés voor een heteroseksueel stelletje. Die worden wel naa, ja, ja. wat betreft dat ze opa en oma willen worden. En ja, want wanneer worden ze opa en oma dan? Uh, over twee jaar en twee maanden. Oh, dat... <laughs> nou, nee, maar bijvoorbeeld, wij gingen... Nou, ik ben dus net gaan samenwonen. En het eerste wat we eruit loopt, was de kinderkamer. En daar werd mijn schoonmoeder dus ook heel zenuwachtig van. Dus weet je wel, en ze begint er vaker over. En misschien dat het, dat wel is, ja. En überhaupt wordt er ook van je verwacht dat je een relatie hebt. Tenminste, ja. dat merk ik als je wat... Ja. Zeg maar, ik ben dan 28... En ik heb een relatie, maar uh, als je dat niet hebt, dan, is het toch, dan gaan mensen daar een beetje naar zitten porren. Zo van, uh, dat merk ik, als, dat doe ik zelf ook. Als, je gaat ervan uit dat iemand een relatie heeft, uh, zeg maar na de 25 of zo. En als het dan niet zo is, dan denk ja. je toch, goh, wat zou er aan de hand zijn? Ja, ja. Rodi, wat is er aan de hand? Ik heb een relatie. Oh. Ja, je loopt achter. Het is allemaal heel vers en zo. Oh, Spreel. Kinderen is nog niet echt zo. Jullie werden vanmorgen voor het eerst wakker? Nee, we hebben oh. het wel met elkaar wakker, maar niet voor eerst. Oh, ja. Maar wat zijn oh. jouw verwachtingen dan? Als je, over zo, als je nu kijkt naar jou en je relatie over vier jaar, dat het nog steeds helemaal. Nou, dat vind ik echt hoef je te kijken, omdat het nog zo pril is. Maar het is niet zo pril. Maar maar... Wat zou je willen? Zou je nog steeds dan uh, vier keer per week seks willen? Wil je oh. samenwonen? Ja, je? ik zou nog Hoe... steeds wel gewoon. Dus ik heb een lange relatie gehad. En dat ik op zo'n regel had gewoon ja. wel seks door de week en zo. Ik denk dat gewoon dat je dat soort van af en toe tijd voor moet maken. En ik denk, ja, het hoeft niet altijd maar een lange sessies te zijn, maar dat er gewoon snel gewipt wordt of zo op de bank of zo. Weet je wel. Ik denk dat het wel gewoon. Dat speels. In relatie moet je wel proberen te houden. Maar ja, kinderen is altijd zo'n ding? En zo is dus van ja, play dat wel, play dat niet. En als je het gaat plannen, dan wordt het echt zo'n. Een te groot ding of zo. Iets waar je misschien ook weer tegenop gaat kijken. Ja, is. want dan ga je er ook zo onwijs over nadenken. van uh, Hoe zou het zijn? Dan ben ik ja. er wel klaar voor. Toevallig heeft mijn vriend twee kinderen die niet van mij zijn. Maar dan ga je wel denken van, oh ja, zo is dat dus. Uh. Maar verwachten mensen dan van jou ook niet... dat je daar een hele lekkere bouten uitspraak over doet? Als, wil je, wil je dan geen kinderen van jezelf? En, en ja. Je Merk je niet dat mensen daar... Als jij, jij, jij hebt dus een vriend met kinderen. Dat mensen direct al een soort, soort plaatje compleet hebben. Oh, dan wil je zeker zelf geen kinderen. Of hoe ga je dat dan doen? Nee, nog niet. Maar we zijn nog niet zo heel lang met elkaar. Dus het is nog niet echt alsof we een, een pril gelukkig stiefgezinnetje zijn. Zeg maar. Ah, ja. ze, ze zeggen nog geen mama tegen. Nee, nee. dat ook niet. Nee, nee, nee, nee. <laughs> dat zou heel erg zijn. Nee, maar mensen. Ja, ja dat klopt wel. Ja. Dat is wel, wat, wel het eerste wat mensen meteen zeggen. Van, hoe zie je dat dan voor je in de toekomst? Want dat maakt het natuurlijk wel allemaal. Uh, ja, dat is wel misschien. Uh, anderhalf en vier. Okay. Ah. En hoe lang zijn jullie dan nu samen? Uh, dik een half jaar. Ah. Ja. Uh. Oh. Uh. <laughs> maar ja, ik wil zeker wel ook kinderen van mezelf. Dus um, het wordt hard werken nog voor hem. Die biologische klok, dat idee dat je op een bepaalde plek moet zijn... op een bepaald moment in je leven. Hoe werkt die precies? Dat ga ik straks vragen aan onze huissexologe Wilberg Maar aan jou wil ik vragen... Heb je dat nou ook wel eens meegemaakt? Dat er een moment is geweest, zoals ik dat had met mijn vriend vorige week, dat je in een keer de druk voelt op je relatie. Van, goh, ik ben nu op een bepaalde leeftijd. Ben ik wel ver genoeg met mijn relatie? Zou ik moeten gaan trouwen? Moet ik niet een kind nemen? Omdat iedereen om je heen dat maar blijft vragen aan je. Ik ben ontzettend benieuwd wat je eigen ervaring is. 0800 1121. 0800 1121, als je wil bellen. Mailen mag ook naar lust.bnn.nl. Sms kan ook, dat is nieuw, dat vinden we leuk. Mag naar 9090 en dan doe je lust, het woordje lust, spatie. En dan even kort je mening of je verhaal. Ik vind het leuk om sms te krijgen. En twitter kan natuurlijk ook lustbnn. Ik heb de band uit België klaarstaan, Deus. En zij hebben net een nieuw album gedropt. 3 oktober komt die uh, wereldwijd uit. En dan ga ik nu even heel even snel kijken. Had ik helemaal netjes voor je opgezocht, waar dan? Co Constant Now. Oh nee, keep you, keep you Close heet het album. Die heb ik goed voorbereid, hè? Keep You Close. Komt 3 oktober overal uit. Dus ik dacht, ik draai een plaatje. Seven days, seven weeks. Sister love, why don't you break it up? You gotta let someone look into your heart, eh? Sister love, do you keep it up? If you don't let no one look into your heart eh? As a kid, you couldn't live it up You were so serious, but always so smart eh? As a kid, you couldn't keep it up And we were never close, so much apart. party It comes inside time for us to recapture All the time we lose There was a time when you were being so proud Could have been anything that you aspired But was a time when you were never around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 That you treasure Seven weeks you think of nobody else Is this what you want? Is this what you are? En Peter, die sms dat hij, als homoseksuele man van 32 helemaal geen last heeft van die biologische klok en dat lekker zo hoopt te houden. Dank je wel voor je sms. En dan nu een beller. Ik, ben, uh, ik vind het fantastisch leuk om hem te verwelkomen in deze show, vooral ook omdat hij niet altijd een even grote fan was van deze show. Aad, goedenacht. <lacht> Hi, Aad. Ja, zonder wat uit de mooie stad het Wat zeg je, Aad? Uit een mooie stad achter de Duini. Ja, je klinkt, je klinkt ook heel Ja, al jaren bekend in alle Op radio 1. Ah, heb jij je radio aan? Nee. Nee, okay. ik heb ik uitgezet. Ja, we hebben een beetje gauw. Maar dat, dat geeft dan niet. Daar kunnen we niks aan doen. ik ga je zeggen vertellen. Ik heb zelfs mijn mobiel uitgezet. Want we worden nog steeds eh, bijna drie jaar getheoriseerd in een psychopaat uit Utrecht. En een hacker. De oh, jee. Oh, en die heb ik uitgezet. Want uh, net toen de andere aan de telefoon had, werd ik weer gebeld. Oh, nu is en onze nee. producer. Maar Aad, even. Je ja? had advies voor mij. Je zat te luisteren en je had advies voor mij. Klopt. Vertel. Ja. <lacht> Vertel. Nou, nou, laat ik allereerst zeggen dat ik geen fan ben in zijn algemeenheid voor je programma. Nee, dat ik ben weten wij hier. Ik, ik, ben, ik ben een fan van Luc. Dat weet ik. Die zit van 4 tot 7. <lacht> ja, dat, ik hoop het nog te bereiken dadelijk. Gaat wel maar goed. En jou. Ik kon het toch niet nalaten om eventjes te reageren. Heel goed, en voetal. ik wil je het volgende advies geven. Oké, okay, geef. Ik vind het een beetje puberaal eigenlijk van die rammer- en eierstokkie. Vind maar... jij puberaal? Ja, ik vind het een beetje puberaal. Waarom maar vind goed? je dat puberaal? Nee, Ja, maar dat vind ik, dat mag je, maar dan wil ik het ook wel uitgelegd krijgen. Er zijn ontzettend veel vrouwen, en de komende paar uur ga je dat ook horen, en mannen, die daar echt in geloven. Die echt voelen zo rond hun dertigste van, oké, okay, wacht even, nu moet ik echt volwassen worden. Je moet... ook? Ja, ja, ja, je hebt ook mannen. Je hebt ook mannen. Die gaan misschien nog wel bellen. Die hebben het gevoel: nu moet ik volwassen worden. Ik, er wordt nu heel veel van me verwacht. Ik heb misschien een beetje aanlopen klooien. Ik heb een beetje gestudeerd of een beetje gewerkt. Maar nu word ik bijna 30. En nu moet ik een serieus grote mensenleven gaan ja, maar opzetten. Maar mannen hebben geen ook hè? Nee, maar dat is er psychologisch, hè? Ja, nee, ik, ik begrijp het Ik maak er maar een grapje over. Maar, lieve mevrouw, ik, ik, ik ben niet naam kwijt. Ik heet Sarajda, Aad. Oh ja, u bent tien jaar. Ja, nou, ja ik ben van de En. Ik wil u het volgende advies geven. En wat ik ook tegen anderen zei, die de telefoon nog nam. Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Ik heb uh, tot mijn, uh, ja, ik zou bijna zeggen ongenoegie, heb ik achterkleinkinderen. Weet oh, jeetje. Waar kwamen die in één keer vandaan? Je had gewoon kinderen en je kinderen en kinderen. Dan moet al mijn kinderen vragen. En en, en, en, en, en, dat is niet iets leuks. De meeste grootouders die vinden dat fantastisch, achterkleinkinderen. Ja, dat had misschien eh, mogelijk geweest kunnen wezen. Maar ik wil ik maar duidelijk maken dat, niet enkel in mijn geval, maar heel veel mensen, ik heb het in het verleden, ja, was niet verstandig misschien, maar wat ze gezegd: ze mogen niet eens om een bravendus komen. Eh, je kan misschien een veel betere, ik wil, niet, ik wil het een of ander niet uitsluiten. Je kan misschien nog een veel leukere, lieve relatie hebben. Dat je het allerlei eh, man en vrouw dingen aan kan doen. Uh, Dagelijks je werk en je huwelijk en weet ik van wat hobby's en uh, de en uh, seks of wat dan ook, zonder kinderen. Zegt... handenbindertjes zijn het natuurlijk. Jij zegt helemaal, dus dat, dat hele, die hele discussie die ik dan met mezelf in mijn hoofd voer. En dus ook met jou vannacht. Van oh kinderen en wanneer moet dat en carrière. Jij zegt gewoon helemaal geen kinderen doen. Opgelost. Nou, dat zou, dat zou een keuze moeten wezen voor jezelf. voor iedereen, elke vrouw. Ik wil alleen maar een de serie dat kinderen hebben, dat dat niet een, de ultieme oplossing is voor je geluk. Dit yes. is dan veel beter met je man of met je verloofde of met de persoon waar je mee samenwoont, kun je een leuke, misschien, misschien een veel leuker leven hebben zonder kinderen. En ik... dat bedoel ik maar ik mijn te leggen. Oh, okay. en, en vergis je niet, en ik, hoop, ik, ik weet zeker dat vele mensen mijn verhaal kunnen beamen, Kleine kinderen, kleine zorgen. En grote kinderen, grote zorgen. En ik heb kinderen van... Hey, nou, pak weg, hoe oud zijn die, die ratten? 45 <laughs> jaar geloof ik. Ratten, nee, maar, lekker. En ik heb zoveel kleinkinderen en ik heb ook achterkleinkinderen. Maar, dat is enkel maar... Ja, kan dat probleem... Ik weet wel dat vrouwen dan altijd partij voor die kinderen en die kleinkinderen kiezen. Omdat het buik komt, en weet ik voor al die shit meer, maar je kan veel meer... <laughs> Ja, leuke dingen doen, zonder kinderen. Aad, wat toch? zonder kinderen hoeft niet minder gelukkig te zijn dan met kinderen. Aad, je wat ik, bedoel? ik begrijp het helemaal. Begrijp het helemaal. Wat fijn dat je belde, Aad. Ik ga het meteen de eten in slingeren. Zit je thuis te luisteren en denk je, inderdaad, Aad heeft gelijk. Het grote geluk zit hem helemaal niet in kinderen... of hoeft hem helemaal niet in kinderen te zitten. Dan kan je natuurlijk bellen 0800 1121. Maar ben je het helemaal niet eens? En denk je: waar heeft die man het over? Hoe bedoelt hij dat? Ik heb dat heel anders ervaren. Dan mag je me ook bellen 0800 1121. Mailen kan naar lust.bnm.nl. Of wil je lekker snel even een sms'je sturen met je mening? Dan kan dat naar 9090. En begin je bericht dan met lust. Kleine spatie en dan je verhaal. Dan weet ik zeker dat je er doorheen komt. Wauw, straks ga ik bellen met Wil Berghuis en die legt uit wat de biologische klok doet met je seksleven. Heel benieuwd naar. Maar eerst heb ik de Crystal Fighters met Plaage. Do plage I will love your heart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 die daar antwoord op kan geven. Wilberghuis, goeie nacht. nou. <laughs> <laughs> nou, dat is niet helemaal dat, waar. Maar... Nou ja. Ik heb natuurlijk ook een biologische klok en ik hoor altijd over die biologische klok. Dus in die zin uh, zie ik het wel en hoor ik het wel. En uh, hoor ik ook wel dat heel veel uh, vrouwen daar met name, want die horen hem natuurlijk het hartstikke, tikken. En daar toch wel uh, mee te maken krijgen in de loop van hun leven. Ja. Zit het in het lijf of zit het in het hoofd, biologische klok? Ja, zoals met alle biologische dingen, dat zit in het lijf en in het hoofd. Maar het heeft natuurlijk ook een uh, toch ook wel een uh, sociale, daar zit ook een sociaal aspect aan aan die biologische klok. Want ja. in de ene cultuur uh, tikt hij wat vroeger dan uh, in de andere. En tikt hij ook wat harder dan in de andere. Ik denk in in onze cultuur uh, tikt hij over het algemeen wat later en ook niet zo heel erg hard. Die dus westerse cultuur. Je... Nee, want er zijn natuurlijk ook veel vrouwen. Uh, en dat taboe wordt ook steeds minder. Die eigenlijk helemaal niet zo'n zin hebben om kinderen nee, te krijgen. Nee. En die zeggen, nou, dat heb ik helemaal niet nodig om mijn leven te verrijken... of om nee. mijn leven wat doel te geven. Maar, nee. maar het grootste deel uh, van de vrouwen uh, zit wel met dat dilemma... van, ja. goh, enerzijds voel ik aan alle kanten druk. Komt vanuit mezelf. Maar mm -hmm. komt misschien ook vanuit uh, de samenleving. Komt vanuit de familie, van goh, wanneer ga je... Voor dat perfecte gezin. En anderzijds ja. is daar ook die carrière. Die ook heel belangrijk is sociaal. Ja. Van, kom op, je wil ja. iets maken van jezelf. Je hebt niet voor niets tien jaar gestudeerd. Doe er ook iets mee. Ja, ja. het behoorde bij ons. Uh, in onze wereld is dat uh, dat vaak bij elkaar komt. Uh, ik zeg altijd tussen je, zeg maar, je 25 ste en je 35e. Uh, dan, uh, dan moet je heel veel beslissingen nemen. Dan, uh, dan ben je klaar met studeren. En dan begin je met je baan. En dan moet je beslissen van ja, wat wil ik? Eh, eh, ga ik eerst nog naar het buitenland of ga ik nog een studie erbij doen? En, nou, en dan ook op een relationeel gebied, je krijgt meestal je eerste serieuze relatie. Eh, wat wil ik? Gaan we samenwonen? Of gaan we trouwen? Of blijven we nog even apart? En dan komt ook nog die biologische klok daartussendoor. Van, oh ja, oh ja ik ben ook al bijna dertig. Eh, ja, ja, ja. Eh, oh, dat moet ook nog. En, eh, Weet dus je dat het echt uitmaakt, tegelijk. Wil? Ik ben dus echt, sinds ik 28 ben, bijna 30. Tot en met oh, ja. 27, echt waar. Niks aan de hand. Maar sinds oh, ja. ik, 8, en ik ben nu 29, dus het is er gewoon al een jaar ja. aan de gang. En dat wordt niet minder ook. Ben ja. ik gewoon bijna 30. En echt vanuit mijn hele omgeving um, word ik er een beetje zo heel subtiel... maar met mijn neus op de feit ik van, je moet heel veel keuzes maken nu. Je ja. moet keuzes maken. Ja. Ik vind het wel, ik vind, ik, ik, het doet wel iets met me. Ja. Wil doet de biologische klok ook iets met uh, je seksleven? Ja, natuurlijk. He, want je kunt je voorstellen als die uh, als die klok dan inderdaad uh, gaat tikken en uh, nou ja, je hebt je keuze gemaakt zo van nou we gaan ervoor. He, dan uh, willen de meeste uh, stellen ook wel uh, dat het ook gebeurt. He. Ik bedoel, we zijn tegenwoordig te toch worden. ja, we zijn een beetje gewend aan dat we alles naar onze hand kunnen zetten. En uh, ja, met het krijgen van kinderen is dat helaas uh, niet altijd zo. En ik denk dat is maar goed ook. Uh, hè, dat je niet alle dingen naar je hand kunt zetten. Dus het is voor heel veel stellen is het dan uh, best een beetje lastig. En dan komt er ook een druk op je seksleven te staan. Namelijk van, ja, je, uh, je moet toch vrij, uh, ook uh, wil je zwanger worden. En dan... Uh, ja, ben je eerder gewend om ach, gewoon maar een beetje in de wilde weg te vrijen. Maar dan moet je ook gaan kijken van ja, als je zwanger wilt worden, hoe moet dat dan? En dan op de vruchtbare dagen, en wat is dat dan? En uh, ja. daar ga je ineens wel meer over nadenken. Dus er komt ineens wel meer druk op te staan. Hè? Er gaat meer moeten, zowel voor de man als, uh, als voor de vrouw. Dat maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Nee, ik en... zie soms wel eens van die scenario's in films, en dat vind ik dan angstaanjagend, van... Van zo'n stel dat inderdaad heeft gekozen om nu zwanger te worden. En dan en met klokjes en met lichaamstemperatuur ja. op. En ja, we moeten nu, nu, nu, nu. Nu moet je komen, schat. Nu het moet is, het. het nu. De tijd. Heb jij ja. wel eens dat, uh, dat uh, in jouw eigen praktijk... dat, dat iets wat begonnen als van laten we lekker samen zwanger worden... dat dat ja. in één keer uh, ontploft is tot een echt groot probleem? Door ja. al die druk? Ja, nou niet in één keer. Dat gaat meestal wel wat geleidelijker. Maar uh, kijk, en ik, ik, zit, ik werk natuurlijk ook uh, uh, in een paar ziekenhuizen... en daar kom je natuurlijk ook in aanraking met mensen die bij mij komen via de gynaecoloog... En uh, waarbij het zwanger worden gewoon niet zo goed lukt. Uh, de meeste stellen zijn uh, gemiddeld na een jaar wel uh, proberen wel zwanger. Uh, mm -hmm. Goed uh, proberen. Mm -hmm. uh, maar ja, er blijft toch altijd een percentage over wat dan nog niet zwanger is. En uh, ja, dat gaat dan echt wel een beetje knellen hoor. Uh, in je relatie, maar ook in je seksualiteit. Dan wordt het vrij ineens... Uh, ja, doelgericht, hè? zo van uh, vrije om het zwang worden en niet meer pleziergericht van vrije om het leuke vrije. Mm. En, en dat maakt nogal uit. En uh, dan kan de lol er wel een beetje afgaan en dat gaat meestal geleidelijk. En zodra er dan een zwangerschap is, dan is dat dan meteen weer overboord of is dat een soort patroon wat er dan in is geslopen? Nee, dat is dan, dat is dan wel weer weg. Dan hebben ze hun doel bereikt. Maar ja, goed, dan, uh, dan is die zwangerschap er. En uh, ja, biologisch is het zo dat als vrouwen zwanger zijn... de eerste drie maanden over het algemeen uh, voelen de meeste vrouwen zich niet zo heel erg lekker... Ja, en dan uh, halfweg die zwangerschap knapt ze wel weer wat op. Maar de, de laatste drie maanden, ja, dan uh, voelen ze zich ook niet zo fijn. Ook dan staat het seksleven onder druk. Dus ik zeg altijd, uh, uh, zowel de kinderwens als het zwanger worden, als de bevalling, als een baby. Hè, dat hele traject. Ja, dat is nou niet echt uh, stimulerend voor je seksleven. Dus uh, dat staat sowieso onder druk. Dat is jammer. Dat vinden heel veel stellen. Uh, ja, houden daar niet zo'n rekening mee. Maar het is wel zo. Nee, ik word daar ook eens een beetje stil van. Hoor je dat? Ja, ja, ja, ja. Wil, de komende paar uur gaan we praten uh, over, over die verwachtingen... die, die biologische klok, uh, het sociale aspect... hoe werkt dat met carrière, emotionele aspect, al dat. Heb jij nou nog iets van een tip of een advies... Uh, voor dat proces wat je net beschrijft? Van zwanger willen worden, druk dat erop staat... zwangerschap, seksleven verandert. Heb je daar advies voor? Ja, nou ja, in zijn algemeenheid uh, uh, kan je zeggen van probeer vooral... Uh, fijn te blijven vrijen. Wat ik vaak stellen uh, adviseer die uh, graag zwanger willen worden. Probeer je seksleven niet helemaal in het teken te laten staan van het zwanger worden. Maar probeer ook nog op momenten te vrijen. bijvoorbeeld op je niet vruchtbare dagen. Uh, dat, je, dat je gewoon vrijt voor het, voor het lekkere. Voor de fun. Uh, ja. Dat moet je er wel in houden, want anders wordt het echt zo'n technische handeling. Um, hè, en en uh, ja, dan gaat de lol eraf en dan neemt de zin op een gegeven moment ook af. En als de zin afneemt, zeker bij vrouwen, kan het ook nog pijnlijk worden in het ergste geval. Dus uh, ja, dat moet je echt voor zijn. Dus probeer gewoon een beetje uh, ja, plezier te houden met elkaar. Oh, ik moet even bijkomen van wat je allemaal vertelt. Nou, ik ga, even, ik, ga, ik ga er even van bijkomen. Het is in één keer toch een stuk minder romantisch. Ja, nou ja, ik zeg ook al, het is geen blijde... we zeggen wel in blijde verwachting, maar... Ja, het is niet altijd een blijde boodschap voor je seksleven, hoor. Dat, uh, dat <laughs> hele gedoe rondom zwangerschap. Echt niet. Nee, geen in blijde verwachting, maar geen blijde boodschap. Wil, ik uh, spreek je straks. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Ja, herken je in wat Wil zegt... Van, goh, heb je ontzettend veel moeite moeten doen om zwanger te worden? Of ging het vanzelf en herken je helemaal niet? Of heb je helemaal sowieso geen last van die biologische klok? Ik kan je vertellen dat ik um, heel zachtjes vol tikken, die klok, heel zachtjes. En dat ik ook niet precies weet wat ik daarmee aan moet. En dat ik soms ook denk, nou, misschien moet ik ook maar beginnen met zwanger worden, want... Je weet niet hoe lang het duurt, maar dat ik meteen daarna ook weer denk, nee joh, dat komt allemaal wel goed. En ik ben eerst nog een beetje bezig met mijn carrière en het komt allemaal wel goed. Misschien heb je wel advies voor mij, naar aanleiding van iets wat je zelf hebt meegemaakt. Hoor ik heel graag van je. 0800-1121. 0800-1121. Heart I pulled out that gun Rum pa bum rum pa bum rum pa ba bum Man down Rum pa bum rum pa pa bum rum pa pa bum I pulled out that gun Rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum You. somebody tell me what i'm gonna Rihanna over haar moordneigingen, Maar wat een fijne plaat is het. Man Down. Ongetwijfeld geschreven na Chris Brown. Alles. Alle, alle, alle, alle plaatjes over mannen vermoorden en slaan... zijn geschreven na Chris Brown. Goed, sms. Hoi, ik denk dat je pas een kind moet nemen... als je een stabiele relatie hebt en er zelf ook klaar voor bent. Dank voor het sturen van die sms. Dominique, heb ik hangen. Dek even een adempje voor. Dominique, goeienacht. Ja, hallo. Jij wilde even reageren op Aat. De bellen die we eerder hadden, die zei... Uh, een zorgeloos leven, dat heb je als je geen kinderen hebt. Dominique? Ja, ja ik, ik niet. Nee. Jouw ervaring is anders. Vertel. Ik vond het zo fantastisch om kinderen te krijgen. Ja. En, en de, de moeder van mijn kinderen... Ja, dat zeg ik alsmaar, hoor. Van de moeder van mijn kinderen... eigenlijk moet je dan zeggen in Nederlands moet je zeggen mijn vrouw. Ja, je vrouw. Maar ik zeg alsmaar maar de moeder van mijn kinderen. Ja, wat, waarom is dat een betere omschrijving? Ze is het natuurlijk, maar waarom zeg je dat liever? Maar ik vind mijn vrouw vind ik zo bezittelijk. Dat is te bezittelijk. En de moeder van je kinderen, dat, dat heeft iets... Dan zet je haar... Ja, ik weet niet, maar ik krijg daar ook een beetje dat gevoel. Bij, maar dan zet je haar toch een beetje op een voetstuk, toch? Volgens mij wel, ja, ja. zeker. Ja. ja. Maar jij hoorde Aad praten. Ik, ik werd dus ik werd verschrikkelijk verliefd op een Franse vrouw. Oké. Okay. En... Uh, en ze is, helaas is ze twaalf jaar geleden overleden. Oh. Toen bleef ik zitten met vier, met vier kinderen, ja, vier kinderen. Vier kinderen. En, uh, en ik heb daar zoveel pret van gehad. En uh, zij werd zwanger. En toen zei ze van, ja, dat had je maar niet moeten vrijen. Wat op zich een logische... Maar nu is het zo dat... Uh... In deze tijden, je niet elke keer als je met iemand vrijt iemand per se zwanger hoeft te maken, toch? Er zijn, daar hebben we allemaal dingetjes tegen. Maar dat was zo'n... Hoe, hoe heet jij? Mag ik vragen? Ja, ik heet Sarajda. Sarajda. Dat is een zo geboorte Sarayda. en gedoe. Met een gedoe. één dag een pil gestikt en toen zegt ze van, ik word er helemaal schijtziek van. Dus dat was gelijk weer klaar. Een pil overboord en toen vrij snel zwanger Graag stel ik me voor. En, en condooms ook en zo en, en, en, en toen waren er vier kinderen opeens en toen dacht ik van ja... Nou, moet me afgelopen zijn. Daar heb ik een knoopje in laten liggen. Oké. Okay. En hebt uh, vier liggen. kinderen. En ze zijn zo prachtig. Het is... Ik, ik zei tegen Anna, zei ik net... Dat is onze producer, die achter de schermen zit. Als je belt, dan krijg je eerst haar aan de lijn, ja? Zei ik van... Ik, ik krijg er een, he een hele verdieping bij in mijn leven. Je krijgt er een verdieping bij in je leven? Ja. Leg eens uit. Nou, het is net alsof je alsmaar platvloers hebt geleefd. En opeens kreeg ik een verdieping erbij. Maar een verdieping in je hart of in je hoofd, waar dan? Nou, met name in mijn hart. Ja, J zeker. Maar jij bent het dus eens met uh, veel vrouwen, die dat zeggen maar ook mannen... dat, dat uh, kinderen krijgen de, de ultieme invulling is van je leven? Nou, ultiem vind ik een beetje veel gezegd, want ik kan nog wel wat meer bij. Maar... Kinderen te krijgen. En hoe besloot je dan, want dat is wat ik uh, ook eerlijk uh, in deze hand het stellen ben. Het lijkt me zo moeilijk, ik vind het zelf ook moeilijk, om te besluiten wanneer je daar dan klaar voor bent. Dat lijkt me zo. Ja, dat die, lijkt... die vraag is mij dus nooit gesteld. Jij kreeg, jij kreeg ze gewoon. Hoe oud was jij toen je eerste kind kreeg? Uh, ik denk 22 of zo. 22, dus is redelijk jong ook. Ja, gelukkig wel, ja. Ja, is dat iets... Ja? Hoe jonger, hoe beter als je kinderen krijgt? Vind ik wel, ja. Waarom dan? Nou, er, er gebeurt gewoon opeens plots, plots, gebeurt er een soort ramp. En dan ga je, hup, en kinderen fietsen en, uh, en de kindjes naar school toe rijden. En, uh, en ik... Uh, hoe zeg je dat? Van, ik had, ik had de, de, de, de, de moeder van mijn kinderen heel hoog zitten... Dus ik deed alles. Ik deed gewoon de boodschappen en ik bracht de kinderen naar school. Allemaal de vrije school trouwens. Dat is ook weer wat anders. Ja? En uh, ja, ik, ik, ik vond het prachtig. Oh mijn god. Maar ik Dominique, heb, ik heb Dominique met, uh, hoe zeg je dat? Dominique, ge... Dominique, geef mij eens advies. Want dat is, uh, we hebben het vannacht over die biologische klok die dan wel of niet bestaat. En verwachtingen. En het is een beetje, ze noemen dat het dertigersdilemma: mensen die ontzettend bezig zijn met hun carrière. Die allemaal plannen hebben over, ja, ik moet eerst dit bereiken, ik moet eerst een huis kopen, ik moet eerst dit en dit allemaal hebben, voordat ik aan die kinderen kan, be kan beginnen. Ja, geef dat jij dat die is mensen ook eens advies? Ja, maar geef, maar, geef uh, mij zo'n een kort en bondig advies daarin. Nou, het, het, het, het feit van kinderen nemen, dat dan ben je al een, een station gepasseerd. Namelijk welke station? Je krijgt gewoon kinderen. Je krijgt ze. Daar heb je eigenlijk niet te veel over te plannen. Nou, ik denk van als je gaat denken over kinderen nemen... dan, uh, dan ben je al een keer bezig, een beetje. Oké, okay. vind ik een kinderen goede stijl. Kinderen krijg je gewoon. Kinderen krijg je gewoon. Dominique, dank voor het bellen. Graag gedaan hoor. Goeienacht. Kinderen krijg je gewoon. Op de sms meteen ook even een reactie. Kleine kinderen, kleine zorgen. Grote kinderen, grote zorgen. Hoort geen sms. Ja, dat klopt misschien, maar je eigen kinderen ratten noemen dat is niet oké. Okay. Vader worden is niet moeilijk... maar vaders zijn wel. Uitroepteken, uitroepteken. Dat is natuurlijk een reactie op Aad... die eerder belde en die grappenderwijs... zijn eigen kinderen ratten noemde. Maar ja, de meningen zijn natuurlijk... over verdeeld. Kinderen krijg je niet... of kinderen die neem je niet, die krijg je. Kan ik me allemaal wel iets bij voorstellen. Ik ga straks bellen met Tom Gorni van Master Flirt. En hij gaat mij uitleggen wat mannen moeten doen... als ze uh, op een eerste date zijn... En ze snel merken, want dan merk je snel... dat ze tegenover een vrouw zitten met klapperende eierstokken. Hoe te handelen. Dat gaat onze Tom Gorni ons uitleggen. Maar eerst een toptalent die uit dezelfde stad komt als ik. En ik heb het niet over Ben Sanders deze keer... maar wel over Tim Knol met zijn D's. Horen heb ik het over. Hedgestown, Horen, Horen Kersenboogert. Voor wie dat interessant vindt. Ja, st Stoere buurt als dat, Horen kersen, Daar kom ik vandaan. Uit Horen, ja. Bueno never ever cheer Ja, je bent ouder dan 30, maar misschien heb je nog geen relatie en denk je stiekem wel al aan kinderen. Maar voel je dat uh, nou ja, je lichaam ouder wordt en daarmee de kans op zwangerschap toch zo stilletjes aan iets meer afneemt en afneemt en afneemt. Want dat is natuurlijk wel de realiteit. Hoe dat precies werkt, dat gaan we in de tweede uur nog wat uitgebreider horen. Want dan gaan we even bellen met een gynaecoloog. Maar goed, dat is dus het dilemma. Maar niet getreurd, er zijn natuurlijk allerlei oplossingen. Zo ook bijvoorbeeld je eicellen laten invriezen. Dat is een mogelijkheid, maar niet iedereen is het daarmee eens. En in uh, het NCRV-programma Rondom Tien is er een discussie. En daar is een professor die aangeeft dat je eigenlijk gewoon als vrouw... rond je 22e kinderen moet krijgen. En als je dat dan niet doet, dan moet je geen eicellen gaan invriezen... maar dan heb je gewoon je kans verspeeld. Nou, dat levert een... Uh, het is, ja, pittige discussie op. Luister maar. Ik heb tegen mijn student ook altijd gezegd van... jullie moeten nu kinderen krijgen. Op dan zijn ze rond de 20, 22, nou ja, zoiets Dat ja, Dan zit je op je biologische piek. Ja, ik zei dat natuurlijk... Ja. Maar zo werkt, het niet. zo werkt het niet. Het, het leven in Amsterdam, in de steden... is da dat, je, dat je studeert, dat je een leuk leven hebt... dat je gaat reizen, dat je uh, gaat stappen omheen. Nee, maar dat is de het is wet. een keuze van jezelf. Ja, je laat je door de geen omgeving geen... beïnvloeden. Het is een keuze van jezelf. Maar die ik... mannen willen geen kinderen als jij 22 nou, jij ik wil heel bent. kinderen, hoor. Een... Nee, die mannen, momenteel willen mannen als je 22 bent. Het is toch toch bij de mannen, dan niet, Nou, ook het ligt nee, mannen. Mannen. Nou ja, dan ontmoet je ja. de verkeerde mannen. Nou, nee, dat dus is ik... niet waar. <laughs> er is bijna geen enkele... Ik, ik heb heel veel vrienden. En die zijn echt niet begonnen voor een, een staan kind. Maar het is ook een kwestie van de huidige maatschappij... waarin we steeds meer geneigd zijn om... Te, te, te zeggen van ja, we hebben recht op van alles. Ja, dus we, we willen een huis, we willen een auto ja. en al dat soort zaken. Ja, en dan wil dat kan eerst geregeld de... zijn ja. en dan gaan we pas aan kinderen beginnen. Ja, precies, daar hebben we het dus vannacht over. Komt even voorbij. Ja, als je begin twintig bent en je hebt een vriend die geen kinderen wil, dan deed je de verkeerde mannen. Ja, vind je dat ook? Moet, moet je als begin twintiger het in elk geval sterk ambiëren? Om dan ook kinderen te krijgen. Terwijl je misschien nog allemaal ideeën hebt. over dat je nog een half jaar in New York wil wonen, zoals ik. of dat je eerst je studie af wil ronden. of dat je eerst een paar jaar werkervaring wil opdoen. Wat, wat, wat moeten we doen? Wat moet ik doen? Wat, mo wat moet ik doen? Niet dat ik zo heel erg met dit dilemma zit, natuurlijk, maar wel een beetje. Wat moet er precies gebeuren? Wat is het juiste moment om uh, kinderen te krijgen? Kinderen neem je niet, komen er net voorbij. Maar om kinderen te krijgen. En hoe weeg je dat af? Die eeuwige carrière en die eeuwige behoefte aan een gezin, aan kinderen. Ik wil het van jou horen. 0800-1121. 0800-1121. Mailen dat mag ook naar lust.bnnl sms'en kan ook, er wordt ook steviger SMS. daar ben ik heel blij mee. sms'en mag je naar 9090, en dan doe je je bericht als volgt. Je doet Lust, dat is de naam van deze show, dan een spatie En dan even heel kort jouw mening, en dan zorg ik dat hij er tussendoor komt. Oh, komen allemaal mailtjes ook weer binnen. kan ook getwitterd worden. Moet je even naar Twitter gaan, en dan Lust BNN. Nou, het is echt fantastisch. Oh, wacht ik heb hier... Een klein mailtje. Als je kinderen wil is het wel slim om ze voor je 35ste te proberen te krijgen. Anders vergeef je jezelf het nooit als het niet lukt omdat je te oud bent geworden. Tevens is het ook wel handig om jong kinderen te krijgen. Want als ze klein zijn slapen ze slecht door en dat is nogal vermoeiend. Dat is makkelijker te doen als je zelf ook jong bent. Maar, zegt Gerard, want die stuurt deze mail, kinderen krijgen is zeker geen noodzaak. Er zijn al mensen genoeg op aarde. Gerard, dank voor je mailtje. En nou ja, van jou wil ik graag horen. Hè? Blijf maar het nummer noemen in de hoop dat je me belt. 0800-1121. Even kijken. In het tweede uur ga ik bellen met de gynaecoloog die mij precies gaat vertellen hoe lang ik nog houdbaar ben. En ik ga praten met Tom Gorni die mannen begeleidt... die moeten vechten tegen die vrouwen die verwachtingen hebben met die klapperende eierstokken. Die moeten dat allemaal op de eerste date moet zij dat incasseren. Nou, hoe doe je dat, man? Tom Groenink gaat het je straks uitleggen. Maar eerst swing out, sister. Friends, Nou, dat het heel goed kan gaan, uh, een kind opvoeden en uh, ondertussen een knallende carrière de grond uitstampen. Daar zijn genoeg voorbeelden van. Zoals bijvoorbeeld een van mijn favoriete vrouwen, Annemarie van Gaal. Die was uh, alleenstaande moeder, jonge moeder. Maar die, uh, die pakte haar kans uh, en heeft uh, samen met Dirk Sauer destijds uh, in Rusland een fantastische uitgeverij opgezet en is knallend en vlammend daar die carrière in gaan als dus alleenstaande moeder terugkomen naar Nederland. En ook hier nog allerlei mooie dingen gedaan... en ook andere jonge moeders geholpen. Dus het kan heel goed samen, die carrière en die kinderen. Maar hoe? Dat is de grote vraag. In het tweede uur ga ik praten met een gynaecoloog. Die kan me meer uitleggen over mijn eigen houdbaarheid. En we gaan praten met Tom Gorny over mannen en die biologische klok. Spannend. Tot na het nieuws. Radio 1, 1, 1. lust. And... N. <laughs>